Mark Visser met het NOS-journaal. Nabestaanden van een slachtoffer van de dictatuur in Argentinië... willen dat Jorge Zorigieta alsnog in Nederland voor de rechter komt. Ze hebben tegen de vader van prinses Maxima opnieuw aangifte gedaan. Ze willen dat hij hier wordt vervolgd voor de verdwijningen van tegenstanders van het Videla-regime... en voor misdaden tegen de menselijkheid. Zorigieta was staatssecretaris en minister onder Videla. In Tennis werd ook aangifte gedaan, maar Nederland was niet bevoegd om hem te vervolgen. Advocaat Zegveld van de nabestaanden zegt dat Nederland nu wel moet vervolgen, onder meer omdat verdwijningszaken tegenwoordig niet meer zo eenvoudig verjaren.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 In Rotterdam zijn de afgelopen maanden meer dan 40 zogenoemde geldezels opgepakt. Het zijn mensen die hun bankpas en bankrekening beschikbaar stellen aan criminelen. Die gebruiken de rekeningen om gestolen geld over te maken en op te nemen. De praktijken kwamen eind vorig jaar aan het licht toen de ING-bank ongebruikelijke overschrijvingen zag op acht bankrekeningen. De geldezels moeten eind deze maand voor de rechter komen. Rechtpaar uit Waardenburg heeft geen recht op een vergoeding voor waardevermindering van hun huis, heeft de Raad van State bepaald. Het stel eiste 85.000 euro van de gemeente Neerijnen om hun huis minder waard zou zijn geworden door de komst van een reclame van McDonald's langs de A2. De Raad van State vindt dat de gevolgen van de bouw van de mast niet zo groot zijn dat de waarde in daar is gedaald. neerzetten van verlichte borden en lichtmasten langs de A2 past ook in het bestemmingsplan. Het weer bevolkt en vooral het Noorden Buien. Temperatuur rond 18 graden. Morgen weinig verandering. Op vrijdag droog en dan iets hogere temperaturen. Dit was het. En... Dit is Wijnaldswaan bij de ANWB. Er staan files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Schiphol en Knopend, de Nieuwe Meer, 4 kilometer. Dat kwam door een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam. Daar staat nog file tussen Geuzenveld en Sloten, 3 kilometer. Maar de weg is daar weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie.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 ...hier bedrukt, belast en beladen... ...en nu is er geloof en hoop... ...is dat niet wonderbaar... ...ja, dat is wonderbaar... ...de blijde boodschap is over ons gekomen... ...waar het duister was in ons... ...is het licht geworden... De velen van ons zijn genezen... ...ledenmaten die waren verlamd... ...zijn weer gaan bewegen... ...is dat niet wonderbaar... ...ja, dat is wonderbaar... ...een nieuw leven heeft zich openbaard... ...het leven van het hier nu maals. Verdwenen is onze angst en zorg voor morgen, of overmorgen, of nog later. Glorie, glorie, ja glorie, glorie. In velen van ons wil die vreugde de genezing zich uitzeggen. Wij moeten getuigen dat het een aard heeft. Misschien zijn er onder u nu die willen getuigen. Ja, ja. En zuster die wil getuigen, is dat niet een wonderbaar? Nooit Altijd zat ik maar thuis met een boek of met een handwerkje. Ik bekende het openlijk. Vaak kijk ik naar de televisie. Ik schaam me eigenlijk niet. Maar nu gevoel ik mij opeens bevrijd. En licht. Is dat niet wonderbaar? Ja, dat is wonderbaar. Ik ben weer Amen. <laughs> Het is niet te wonderbaar. Ja, het is wonderbaar. Amen. Ik weet dat ook veel over u dat geluk neerlachtig is geworden. Laten zij getuigen. Amen. Of laat ons voor hem getuigen. Die broeder daar op de vijfde rij ik ken hem. Altijd tronk geen melk. Soms appelsap. Daarnet in de pauze reed, zat hij vier glazen bier voor zich staan. Bevrijd en genezen is dat niet wonderbier. Ja, ja, dat is wonderbaar of die broeder was schuin achtte. Altijd kwam hij hier met zijn vrouw. Hij is genezen, nu zit hij dan met zijn vaste vliet. Is dat niet wonderbaar? Halleluja. broeders, zusters, welke wonderen dingen zijn hedenavond avond aan ons geschiedt. Wij kunnen nog niet ter gaan. Wij zullen eerst nog voor onze nieuwe zekerheid willen getuigen en samen zijn. Ja, want dit is het leven. Wij zijn achter het nieuws. Hier en nu in de brandpunt. <lacht> dit hebben we vast. Dit hebben we vast. <lacht> Welke vrije geluiden. Enkel laat het hier schallen aan het einde van onze samenkomst. En zo zijn we weer genezen. Het is mooi bij een harmonica En voldoende alcoholica En wat liefde op zijn tijd Het zal best mooi zijn In het hierna Met die engelen en zo Maar zolang hier nog zoveel bloed ligt Krijg je dat van ons cadeau Het lijkt toch voor die, Van dat je want er kwam er nooit een terug Je moet pakken wat je maar kan pakken Pak je buurvrouw en vlug En is dat nou niet wonderbaar Die lach op uw gezicht En bleek daaruit niet zonneklaar Hoezeer u bent geschikt En er is toch bier, en bier, en bier, bier en niet zo ver van hier is dat bekken. In onze tinten is dat bekend. In onze tent. En er is nog dood en dood om de te koop bij een voormalig die Maar er de waarheid tegenpieren en de travestiet en de homofiel, ze hebben allemaal. Maar broeder Gerard legt zijn handen op haar hoofd maar broeder Frans kijkt in de ogen met zijn diepste mededogen ogen En het vuur van haar religie is gedoofd Hey, broeder, zal ik u eens even lekker redden? Morgenochtend is haar lichaam niet Morgen en Morgenochtend zit haar lichaam vol met drank Morgen zullen we er bevrijden, naar het zuiderpad geleiden, en de laser werd er van de hoge plank. Ja, ja, ja, jongens, naar achter, is je never, is je never, ja, ja, ja, jongens, naar achter, is je never, des heils, wat met een kruik aan je mond en... Stuk in je kont, krijg je geen maaien en dan blijf je gezond. Deze nee niet gul des best Oh, er is nog zoveel in Halleluja, daarvan hebben wij geen mee Halleluja. Oh, waar moet de wereld heen? Halleluja Voor de wassen, ieder als agenten, predikant Ruiten, klikken, tandarts, modinetten, fabrikant Kardeale kamerlid, studenten protestant Draakt de boodschap uit en door het land Gloria, ja. het leven is mooi bij een harmonica En vol al de alcohol aan ...en wat liefde op zijn tijd. wat een fantastische... Gerard Cox, Frans Halsema... ...en Adele Bloemendaal... ...uit het programma Met Blijdschap... ...geven wij u kennis. En uh, het, uh, de conferentie over het hele verhaal... ...dat heet het Sta op en wandel... En pure socialist De was een kunstenaar, Hoi, nou, daar, een kunstenaar. Hij is nog niet bij. en Iedereen komt een zijn kist. <hij uns> <hij uns> <laughs> Gerard Koks en Frans Halsemaan die je ja, ook nog. Uh... ...om nog hele leuke dingen zouden gaan doen. Je uh, kunt ongetwijfeld de beroemde conferenties van Rademaar... ...en, en al die, die andere trotspelletjes... En, uh, en, ...en die fantastische acten met die twee hopmannen en zo. Allemaal Koks uh, en Halsema in hun uh, toptijd, mag je wel zeggen. En hij is nog lang niet afgelopen, Nee, maar goed. Het, uh, <lacht> hij duurt uh, ruim tien minuten. Toen een gegeven moment is hij wel een keer mooi geweest. Want anders komen we aan de rest niet meer toe. Dat is ook even zonde, natuurlijk. Hé, hey, ehm... Um, we gaan uh, verder met Jim Grouchy. Want uh, daar zijn we mee bezig. nu aan Met twee, uh, drie fantastische platen. Uh, nogmaals. Kayak, Grouchy en Gene Vincent. En um, het nummer wat we nu gaan draaien, is ook weer uh, verschenen. Dat vind ik altijd zo leuk. Is ook in een Nederlandse vertaling zijn. Als je dat nou bijvoorbeeld eens een keer uh, in zou doen, dan zou de cover het ook uh, gewoon mogen blijven. Dit nummer is uh, ooit ook gecoverd door uh, Cornelis Vreeswijk. Een, een enorme fan van Jim Grouchy. En die heeft een aantal van zijn liedjes uh, uh, vertaald. En uh, die oude verdomde autowasserij is uh, Blues. Dat is, uh, dat is zijn versie van uh, dit prachtige nummer van Jim Grouchy: Working at the Car Wash Blues. be smoking on a big cigar, but till I get myself straight, I guess I'll just have to wait in my rubber suit to rub on these cars, well all I can do is shake my Blues Was dat van uh, Jim Grootsie. Uh, prachtig liedje. En ik zeg het, het is uh, later uh, vertaald ook door Cornelis Vreeswijk. En ik vind echt dat dat de enige man is die dat mocht doen. Want uh, dat, is, uh, dat is minstens zo goed. Fantastisch. Die oude, verdomde, uh, nou ik weet niet precies meer de titel. Maar het was een, had in ieder geval een hele, hele beschrijving over een autowasserij. Uh, maar dat is duidelijk. Working at the Car Wash Blues van Jim Grootsie. Kayak gaan we weer doen van de LP Eyewitness en ik heb het u al verteld, een LP die live opgenomen is eigenlijk in de studio en de zang later dus gedubt en zo, en later is er ook nog publiek aan toegevoegd maar ja, dat is toch anders dan een normale studioopname waar allerlei dingen gewoon eindeloos worden herhaald en dat soort zaken meer. En dat is hier dus niet gebeurd, want ze hebben wel degelijk live in één keer gespeeld in de studio. De ah, allereerste in één hit. keer, in één keer. Ja, in één keer. Dat, dat stond er ook bij, hè, dat ze niet erbij hebben verteld hoeveel pogingen ze hebben gewaagd. Dat maakt niet uit, maar ze hebben wel live gespeeld. Het is in één stuk doorgegaan, dat wel. Dat, dat, daar gaat het om. Kijk, normaal, doe je, nou, normaal neem je een, een, iets op en dan zet je er iets overheen. En dan kun je net zo lang doorgaan tot het uh, goed is. Maar in dit geval moet dan zo'n stuk natuurlijk gewoon in zijn geheel een aantal keren gespeeld worden. Er zijn natuurlijk wel wat foutjes weggepoetst. Waarom ook niet? Maar dat gebeurde vaak genoeg bij Live LP's in die tijd. Uh, en nu? Oh ja. Lyrics. Lyrics van Kaya. Dus hun allereerste hit uit 1973. Hier is Kaja. Schitterend. Eigenlijk een hele uitgeklede versie. Want als je de originele single ernaast zou leggen. Dan, dan hoor je veel meer uh, synthesizers en drums. Vooral ook zitten erop. En dat is hier allemaal lekker weggelaten. Eigenlijk alleen maar een piano met een beetje bas. En een heel subtiel gitaartje. Uh, deze prachtige song van Kajak. En, en dit werd gezongen door Max Wenner. Want die was eerst eigenlijk een beetje een raar verhaal. Hè? Of een raar verhaal niet natuurlijk. Maar Max Wenner was, uh, was, is drummer. Of was drummer. Hij kan tegenwoordig niet meer drummen. Want hij ook, heeft ook een vrij ernstige ziekte. Um, maar hij was drummer. Maar hij mocht bij Kajak nooit drummen. Bij Kajak was hij liedzanger. En dat vond hij eigenlijk helemaal niet leuk. En dat is eigenlijk vrij lang uh, doorgegaan. Tot uh, een, weer eens een drummer. Want Kajak was ook zo'n band die regelmatig van bezetting uh, wisselde. Uh, toen er weer eens een drummer wegging. Dat Max zei van ja. En uh, nou ga ik drummen. Want ik ben het zat. En jullie nemen een andere zanger. En ik ga drummen. En dat is toen ook gebeurd. En uh, het leukste was eigenlijk, of dat ermee te maken heeft, weet u niet. Maar het leukste was dat de grootste hit van Kajak, zoals 'Ruthless Queen en zo, uh, die straks ook nog komt, die uh, werden dus uh, gedrumd door Max Werner. En ja, op deze live-opnames drumt hij dus ook alles: Kayak Lyrics. En nog even voordat we gaan uh, confronteren, dames en heren, doen we Gene Vincent. She, She, Sheila. She, she, little Sheila Best looking gal in town Well, She, she, she, she little Sheila With your hair so and brown Well, you never, never know what my Sheila's putting down Well, my club said you're the best looking girl On his big bandstand I know it too And I love you true and honey I'm your man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 Looking guy around, but that she, well, she, she, she, she, little Sheila, she, she, she, she, she, with her hair so long and brown. Sheila, she, loved, she, loved, ah, she, loved, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, vindt soms. She dat she, Sheila heette uh, het nummer. En het is uh, uh, ja, we zijn niet aan de vroege kant, maar dat geeft niet. Mm. The, The Rolling, Rolling Stones. Stones. The Beatles. The, The, The Rolling Stones. Stones. Hey, hey, hey. The, The Beatles. De confrontatie. confrontatie. Ja, de hoekse kambiooze twisten zijn weer uitgebroken dames en heren. De, uh, nou ja, weet ik veel. <laughs> Dat, he, dat hoorde zo, Dat merkten we toen ook in het wapen. Hè. Dat to is echt van die, van, die, van die rivaliteit was tussen Beatles en Stones. En de Stones hebben gewonnen. De oh, Stones daar je, oh. je wie, de Stones hebben gewonnen. Ik ga de batterijtje er een houden. De Stones hebben gewonnen. De Stones hebben gewonnen. Nou, ben je nou blij? Doe mijn microfoon weer aan, Ruus. Nee. Dit kan toch niet? Tuurlijk wel. Nee. Ja, lekker rustig. Uh, we gaan uh, de Beatles en de Stones confronteren met elkaar namens de serie. U weet het hoe we dat doen. Uh, en voor de nieuwe luisteraars zeg ik het nog een keer: <laughs> We zetten, we zetten oh, twee stones oh, uh, en Beatles... ons een. mond. We <laughs> gaan uh, twee stones. Uh, ja, nou ja, ik raak helemaal van. Uh, mijn <laughs> oh, ja. ei hier gewoon zitten. Niet de geloven. Um, we zetten twee LPs tegenover elkaar. Van de Beatles en de Stones. Uit ongeveer een gelijkwaardige periode. Gaat natuurlijk niet helemaal. Want de Beatles zijn veel eerder begonnen dan de Stones. En uh, Maar goed. Maakt allemaal niet uit. We zijn nog steeds bezig met de White Album van de Beatles. Tegenover Baggers, Bank Van de Rolling Stones. En van uh, de White Album zijn we toe. Dat gaat veel langer natuurlijk. Is een dubbele LP. En we draaien hem helemaal. Ja, niet nu. Maar uh, in de komende weken krijgt u elke week een track. En... Dat gaan we de Stones natuurlijk met de LAP's ook doen. Alleen, dan zijn we eerder klaar. Nou ja, maakt het allemaal uit. Um, wat wij het zeker cool, ja. Oh ja, The Continuing Story of Bungalow Bill. Hier zijn de Beatles. Hey, Bungalow Bill. What did you kill? Bungalow. Saxon Mothers song All the children sing Zapped him marbles, zapped him right between the eyes Zap! All the children sing! Hey, Bungalow Bill What did you kill? Bungalow Bill Hey, Bungalow Bill What did you kill? Bungalow Bill The children asked him if to kill Of All oh, the children sing Hey, bungalow Bell, What I did you, you kill? ...was uh, The Continuing Story of Bungalow Bill... ...geschreven door John Lennon natuurlijk... ...en uh, dat was ook duidelijk te horen... Uh, ...op de uh, White Album van The Beatles. En de confrontatie is bezig... ...dus gaan wij nu naar de Stones. Uh, en daarvan de LP Baggers Bank. ...de laatste LP overigens... ...die de Stones in originele samenstelling maakte... ...want na deze plaats zou Brian Jones... ...de band uh, verlaten... Jongen, jongen, jongen. Wat is er goed? Nee, niks lawaai. Okay. Um, van de Stones, van Beggars Banquet. Dames en heren, draaien wij het prachtige stiekje, prachtig muziekje: Prodigal Son, De Stones. <middels> Started down the road, started down the road, called the head, Started down the road. De Stones, zoals je de Stones toch eigenlijk het liefst hoort, denk ik. Een ja. beetje bluesy en, en uh, ja, eenvoudig en zo. Prachtig uh, nummer Prodigal Son, uh, Prodigal Son van de LP beggars Bang K. Jim Groci, we gaan weer gewoon door met... Uh, want we hebben nog lekker wat tijd. We moeten nog wat hele mooie liedjes draaien. Daar ben ik ook wel blij mee. Het um, volgende is natuurlijk weer van Jim Groci, want daar zijn we aan toe. Van die LP, de Jim Groci Collection, die, omdat er een rode streep door het label staat, afgekeurd is door de fabriek in de tijd. Welke aan ons, dat hij klinkt goed en we draaien hem even goed. Ook weer een nummer dat uh, door Cornelis... Uh, uh, ja, zeg het is. Ja, een nummer dat weer vertaald is door Cornelis Vreeswijk. Ik hoef je niet te zeggen dat ik... Uh, ik weet die titel niet, niet precies, maar zoiets is het in ieder geval. Ik hoef je niet te zeggen dat ik van je hou in een lied. Of ik ga je zeggen dat ik weet niet veel. Nou ja, zoek een rol op. In ieder geval, wij draaien de originele versie. I'll have to say, I love you in de song. Hier is Jim Croce. can't wait I know you'd understand Same. to say I love you in a song. En voor Cornelis Vreeswijk heet het... ...dan noem ik jou mijn liefste in een lied. Het schoot me gelijk te binnen. Niet eens op hoeven zoeken. schoot me zo weer te binnen. Ja, dat was het. Ik noem jou mijn liefste in een lied van, van uh, uh, Cornelis Vreeswijk. was dus de vertaling van... ...I have to say I love you in a song van Jim Grouchy. Door naar kayak. Weer die fantastische leuke LP Eyewitness. Witness. En dat, uh, daarvan draaien wij uh, een nummer wat behoort tot een van mijn favoriete kayak-songs. Ik vind dit zo'n mooi nummer. En het heet Starlight Dancer. Dat is de plaat van Kayak, natuurlijk. Eyewitness. Een, uh, ja, je denkt dat het live opgenomen is, dat is niet zo. Maar dat kon je op dit nummer trouwens ook wel aardig horen. Het is toch wel het een en ander gedupt. Maar het klonk wel anders dan de originele opname. Het was toch allemaal wat, ja, een beetje meer de live feel, zal ik maar zeggen, bij dit stuk. Starlight Dancer, van de, uh, zo heet ook de gelijknamige LP trouwens. En dit is dus opnieuw opgenomen op... ...in september 1981... ...in een live situatie... ...in de Wisseloord Studios... ...in Hilversum. Um, dan wordt het weer tijd voor Gene Vincent... ...dus we gaan weer even terug... ...naar de onvervalste, onversneden... ...oude rock'n'roll... ...en uh, we van hem natuurlijk dat nummer... ...waar hij heel bij bekend is geworden... ...en wat ook... Uh... Nou, waarschijnlijk ontelbare, ma ontelbare malen gecoverd is. En er is zelfs een cover van John Lennon. Van. En Paul McCartney heeft het ook nog eens gezongen. En nou ja, wie eigenlijk niet zou je bijna zeggen: iedereen die een beetje van rock n roll houdt, oude rock and roll, die heeft het misschien wel eens een keer gezongen. De tekst uh, is natuurlijk. Uh... Ook nog wel eens gepersifleerd. Want het is eigenlijk natuurlijk een, een hele rare tekst. Hè? Be she's my lady of baby. Wat, wat betekent het nou? nou? Het was in die tijd natuurlijk zo in Amerika... dat heel vaak van dat... Uh... Rare termen gebruikt werden om allerlei uh, schunnige talen, dingen waar het eigenlijk echt om ging, te verbloemen. Want dat mocht natuurlijk niet in dat in preutse Amerika van toen. Uh, alles wat met seks te maken had, dat mocht alleen achter de voordeur. En vooral niet in het openbaar. En je mocht er al helemaal niet over zingen. Dat was al helemaal verboden. Dus uh, als je dit soort teksten hoorde, zoals bijvoorbeeld da doe ron ron. En met hem in de morning in het Nederlands wil da doe ron ron ron. Nou, uh, wat zou dat dan moeten betekenen? Da ja, precies. Nou, dat, wat had echt wel een andere betekenis, maar oké. Okay. Eh, dat heeft het waarschijnlijk ook. Bebappalooba, she's my baby. Hier is Jean Vincent. Well, bebappalooba, she's my baby. Bebappalooba, I don't mean baby. Bebappalooba, she's my baby. Bebappalooba, I don't mean baby. Bebappalooba, she's my baby. Well she's the gal in the red blue jeans she's the queen of all the teams she's the woman that I know she's the woman that loves me so say Bibba flu She's my baby she's my baby Bibba I don't. them Viva Bubba a the sheep Mama baby doll, my baby doll, a... my baby doll Let's rock! Let's rock again now! Gene Vincent en uh, B Bappalula, she's my baby. Een tekst die ook nog wel eens in een of andere film kan ik me herinneren, nog wel eens belachelijk gemaakt is over met name door wat oudere Amerikanen die dat hele rock'n'roll gebeuren in 55, 56 totaal niet zagen zitten. Dat was werd verguist als je aan rock'n'roll deed. Eh, zeker natuurlijk ook door de... <coughs> obscene heupbewegingen... van Elvis Presley en zo. Dat, dat mocht... helemaal niet. Er dus, werd ook op de televisie... gezegd als hij moest, dan moest hij stilstaan. Of zo. Eh, dat, dat mocht allemaal niet. Maar dit komt dus uit diezelfde... periode. Bebop, Lula, Gene... Vincent en... Uh... Het soundje wat je hier hoort met het echootje. Dat is later ook nog wel eens veelvuldig door bijvoorbeeld John Lennon gedaan. Dat werd nog wel eens gebruikt. Heerlijk. Be She's My Baby van Gene Vincent. En we blijven een beetje in de swing sfeer en heren. Want uh, we hebben nog een uh, prachtig lied van uh, Jim Grozzi. En uh, er zijn ook weer diverse covers van bekend. Onder andere van Frank Sinatra. Maar ik hou het lekker op deze. Jim Grozzi en Bad Bad Leroy Brown. Dat het volgende nummer dames en heren is weer van kajak natuurlijk. En dat is uh, zo'n beetje een. Uh... Grootste, een grootste hit. Uh, ze hadden altijd wel uh, redelijke top 40 noteringen. Maar Ruthless Queen was toch wel, uh, was toch wel uh, erg uh, een grote hit. Omdat uh, ja, Het wordt ook steeds gezien als een, als een klassieker van kayak. Het is ook een verschrikkelijk mooi nummer, natuurlijk. Op de oorspronkelijke opname op de LP Phantom of the Night worden de background vocals gedaan door uh, twee dames. Irene Linders onder andere. En uh, dat gebeurt hier niet, want die stemmen zijn hier niet aanwezig bij opname, dat zou ik zeggen. Het is een remake. Het is een uh, opname die gemaakt is... ...in september 1981... ...in de Wisseloord Studios... ...in een zogenaamde uh, live ambiance. Dus... Uh, ...wat dat betreft... ...die background vocals die ontbreken hier dus. Maar het blijft even goed mooi. Ruddless Queen, is kajak... Love didn't stay on our side Lapt in luxury I cried for Mooie versie van uh, Ruthless Queen. De fans van Kajak, die uh, de band dus kenden als. Uh, als symfonische rockgroep. die vonden eigenlijk dat het helemaal de verkeerde kant op ging met de band. Omdat ze dus dit soort uh, liedjes. Uh, uh, gingen maken. Maar het uh, gelijk was natuurlijk helemaal aan de hand. aan de kant van Ton Scherperzeel. Want uh, alle liedjes van Kajak kwamen boven in de tiprate. of onder in de top 40 terecht. Alleen. Met, uh, met dit nummer hadden ze een uh, gigantische hit. Uh, hoogste positie uh, werd hier herhaald uh, met nummer 6. En er stond 10 weken in de top 40. Later uh, is het uh, nummer Ruthless Queen nog diverse keren opnieuw gedaan. Uh, er, is, er zijn diverse versies bekend. Uh, er is zelfs een versie bekend met Bert Hering. Uh, een live opname. En er is ook nog een versie bekend uh, dat uh, Siep van de Ploeg van de Kast het nummer zingt. Dus er zijn diverse remakes van dit nummer. Uh, Kajak speelt overigens nog steeds, laten we dat wel even vaststellen En als ik het goed onthoud dan spelen ze op 28 oktober in uh, Paternaat in Haarlem En ik kan u dat aanraden, ik heb ze vorig jaar nog gezien Of nee, begin dit jaar Vrijdag 28 oktober, ja, ja Ik heb ze begin dit jaar nog gezien in Paradiso Het herdenkingsconcert voor hun drummer Pim Koopman En de vorig jaar heb ik ze ook een keer gezien trouwens in Heemskerk Het is nog steeds helemaal te gek En vooral de nieuwe zangeres die ze nu hebben, die Cindy Oudshorn dat, dat is geweldig, dat is echt geweldig dus ik kan u dat zonder meer aanbevelen. Vrijdag 28 oktober spelen ze dus in het patronaat in Haarlem. En ik ga die datum in mijn agenda zetten, want ik ga er beslist heen. Ik wil dat wel weer eens een keer meemaken. Goed, Oxygen. Een uh, beetje het eindmuziekje voor vandaag, want uh, we gaan eruit. We zijn klaar. Ja, we houden ermee op. We, ja, we gaan naar de borrel, toch? Ja, vind ik wel een goed oh, idee eigenlijk. Nou, dat nou, is niet goed voor jou, die drank allemaal. Jij moet maandag biljarten, dus je krijgt uh, alcoholverbod voor vijf dagen. Want dan... Nee, juist met alcohol moet ik biljarten. Nee, anders kan het helemaal niet. Joh, die keuken van je gaat alleen maar trillen, man. Dan raak je geen band. Ja, als ik op. geen alcohol op heb. Oh nee, dat is niet waar. Laat maar. maar dat gaat ja. helemaal goed komen Ik ga vandaag een beetje oefenen Morgen met mijn team gezellig oefenen oh. Zaterdag ga ik in, in het oefening, in dat, even oefenen Is dat, is dat die oefening of oefening? Uh, nee, ga echt, je echt, die, echt, die, echt dat we drie mannen oefenen okay. ja, ja. Dus ik ben heel erg maar, benieuwd hoe dat gaat Nou, ik ook Ik zou tegen de kroegen willen zeggen Maar die komt vandaag en morgen dames, uh, heren kroegbazen uh, Leg vast een verst biljartlaken klaar Want volgens mij komen er wel de nodige scheuren in Wel, nee joh <laughs> Wij zijn zo'n goed team, joh, dat gaat niet lukken, Ruud. Dat is onmogelijk. Nee, dat bedoel ik. Het gaat niet lukken. Dat... Nee, om het doek uh, kapot te maken. Oh, dat gaat niet lukken. Nou, oh, okay. Gaat het lukken om het doek nou, te laten. Dames en heren, bedankt voor het luisteren weer. Uh, leuk dat u er weer bij was. Wij zijn er volgende week uh, gewoon weer met dit programma. Met weer drie nieuwe prachtige platen en wat singeltjes en wat diensten meer zijn. Bedankt voor het Tot luisteren. Volgende week. Tot ziens.